Het Lam Gods is waardig te ontvangen. Het Lam Gods, Hij alleen is waardig. Ik heb voor u een paar uh, zaken achter elkaar gezet vanmorgen. Ik denk we gaan weer eens net als vorige week beginnen met uh, Corinthe 10. Om die te lezen en vanuit 1 Corinthe 10 een paar zaken uit Torah te halen. Kijken of we de, de oplossing kunnen vinden. Moet luisteren. 1 Korinthe 10, vers 1. Ik stel het op prijs, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allemaal onder de wolk waren. U kent hem allemaal, hè? Ik denk dat velen van ons er vanuit zijn hoofd kunnen opzeggen. Dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen... Zowel in de wolk als in de zee. Wij worden er ook in de geest gedoopt. Maar in Christus gedoopt. Het volk maakt dezelfde weg alleen. Ze worden in Mozes gedoopt. En de zee. Wij gaan de doop in. We leggen ons oude leven af. Gaat het nou om het feit dat we onder water gaan? Of gaat het om het feit dat we iets afleggen? Het zijn dus gewoon de symbolen. Hè? Het gaat erom dat we in ons eigen denken en in ons eigen leven dingen afleggen. We praten over geestelijke zaken, die we met fysieke dingen proberen aan te duiden. Allemaal hebben ze in de woestijn het geestelijke voedsel gegeten. Wat was ook weer het geestelijke voedsel? Manna, inderdaad. Het was wel een bijzonder voedsel. Het was heel speciaal, want elke morgen lag het op de grond. Dat was een soort sneeuw. Ze konden het in een bakje scheppen, totdat ze één gomer hadden. En het was voor één persoon genoeg om de hele dag van te kunnen eten. Het volk ging wel mopperen op dat voedsel, want het werd een beetje eentonig, lang. Hetzelfde prakje op je bord. Het was toch een bijzondere voeding die God gaf. Maar waar staat het symbool voor? Het manna? Ja, amen. Gewoon de woorden die Yahweh spreekt. Dus wat Israël in de praktijk moet leren om de hele dagen het eten van manna wat uit de hemel komt... Moeten wij leren eten van elk woord wat uit de mond van Abba Yahweh komt. En het mooie is, Yeshua bevestigt dat als hij in strijd is met de tegenstander. Alles wat de tegenstander maar probeert, is om hem iets te laten doen, wat nou eigenlijk zijn vader heeft verboden. En dan zegt hij, we leven bij ieder woord wat door Abba Yahweh gesproken wordt. Dat is het enige waarop we kunnen bouwen. Als het woord afwijkt van Abba woord, kun je het gewoon vergeten en beter maar niet eten. Ze hebben dus allemaal het geestelijke voedsel gegeten en allemaal de geestelijke drank gedronken. Wat dronken ze ook weer? Gewoon water. Het was natuurlijk wel bijzonder water. De eerste keer moest Mozes een klap op de berg geven, op de rots. En er kwam de water vloeien. En er kwam zelfs een tijd tot Mozes zo... ...opgewonden was geworden van het ongehoorzame volk... ...tot er een dag komt dat hij zegt tegen het volk... ...samen met zijn broer Aaron... ...zullen wij je water geven uit de rots. En dan slaat hij op de rots, terwijl vader had gezegd... ...spreek tegen de rots, dan komt er water. Want de rots is natuurlijk een symbool voor iemand of voor iets. Wie stond er bovenop de berg in de wolk om zijn woord te laten horen. He, bovenop de rots. We hebben dus geestelijk voedsel, we hebben geestelijke drank... en allemaal dronken ze uit de geestelijke rots. En de geestelijke, en met, met hem medeging, dus die rots gaat met hem mee... en die rots was de Christus. Mooi, hè? Nu moeten we er alleen achterkomen, wie is nou de rots? En wat is de rots als het gaat... Om het Bijbels onderwijs. Even teruggaan. Er staat een getalletje achter. Weet u uit uw hoofd wat Christus betekent? Gezalligde. Kent u een ander woord? Messias. Wat betekent Messias? Dus in wezen hoef ik het dan niet meer te zeggen. Maar ik wil het toch uitleggen. De Griekse vertaling die wij hebben, die komt natuurlijk uit het Hebreeuws. Ze moesten dus het woord gezalfde, wat het gewoon betekent... ...moesten ze vertalen in het Grieks. Er zijn een heleboel woorden, net als het woord van Yeshua. Daar hadden ze in het Grieks geen ander woord voor... ...want ze kennen de Jud he waf he niet. Dus ze kunnen Jud he waf he niet vertalen. Dus ze gaan het maar translitereren. Dat wil zeggen, ze gaan de klank van Yeshua gaan ze nemen. Dan krijgen ze Isus. Wij krijgen van Isus Jezus en de Engelse Jesus. Maar die twee woorden zelf zeggen dus niks. Maar we weten dat Yeshua zegt: we red." Als je terug gaat naar de basis, daar vind je waar het is, moet je dus terug naar het Hebreeuws. Gaan we ook doen met het Grieks en met het Hebreeuws als het gaat om 1 Korinthe hoofdstuk 10. Dat 55:47 staat in het Grieks Christos. Je staat hier staat er nog zelfs met een hoofdletter. In onze vertalingen van de Bijbel worden nooit hoofdletters gebruikt. Want in de Griekse taal kennen ze geen hoofdletters. En in de Hebreeuwse taal kennen ze geen hoofdletters. Het is maar zoals de vertalers het Bijbelboek interpreteren... om te zeggen waar ze denken dat is Jezus of Yeshua... of ze denken dat is Abba wordt er een hoofdletter gebruikt. Zowel bij het Hij als bij het Mij. Als... We kennen die, uh, die techniek allemaal... Of het echt al dit koosje is, dat moet je je afvragen. Het woordje Christus betekent gezalfde. En pak je datzelfde woordje gezalfde en je zet het in je zoekmachine in je Bijbel online... ...dan krijg je 38 keer het woordje gezalfde te zien. En je krijgt één keer het woordje bestreken te zien. Dan heeft het weer te maken met iemand die gezalfd wordt. Dat is dan ook een gezalfde. Er zijn natuurlijk meer gezalfden in de Bijbel... Maar het gaat om het woordje is gewoon gezalfd met een kleine letter, en het is de gezalfde met een kleine letter. Het gaat om het woord van Messias, of het gaat over een messiaanse prins. Het gaat over Messiach, ook over de koning van Israël. Dus koning David is de Messiach van Israël. Amen. Want hij is de gezalfde. De hoge priester, wat is die? Dat is een gezalfde. Cyrus, wie was het ook alweer? Echt geen frisse man, hè? Maar toch heeft God een doel met hem gehad... om dat volk uiteindelijk weer... uit Babel te krijgen en terug naar Israël. Cyrus, die wordt dus aangegeven als een gezalfde. Terwijl het een heiden is. Maar hij wordt door God gezalfd... want hij krijgt de woorden van Abba Yahweh te horen... En hij gaat over in Komstig, die woorden gaat hij handelen. Dus een heidense koning is een gezalfde in het boek van God. Alle patriarchen als gezalfde koningen. Ook Abraham. Hij was een koning. In zijn gebiedje. Ik heb wel eens zeg maar een beetje rare uitdrukking over het woord Elohim. Wat goden betekent en heren betekent. Ja, er is maar één God. En dat is Yahweh. Maar alle goden van deze wereld en alle heren zijn ook goden. Als je bij onze koningin, haar majesteit Beatrix, komt... dan kom je echt bij de koningin van Nederland. En ook die koningin die ere wij naar de titel die ze heeft. Zij hoort tot de goden en tot de heren en tot de meesters van deze wereld. Dat wil natuurlijk niet zeggen als we buigen voor de koningin van Nederland... dat we daarmee een god aanbidden. Nee, we aanbidden een ene god, Jabe. Het gaat over Messias, het gaat over gezelfde, en hier heb je wat oplossingen die staan in het strongwoordenboek, waar het in de Bijbel over gaat. Dus als je Christus leest, of er nou een hoofdletter voor staat of niet, maar dat doen wij nou eenmaal, bij Christus zetten we een hoofdletter en dan suggereren we een persoon. Maar het kan misleidend zijn. U moet gewoon met me meedenken om te kijken tot we, hoe we tot de slotconclusie komen. Als we dit gezien hebben, alle gaan door de, onder de wolk, onder de zee, ze laten zich dopen, ze gaan geestelijk voedsel eten, geestelijke drank, geestelijke rots, de rots was Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze werden neergeveld in de. Dat is erg. Hoeveel van die 600.000 hebben Kanaan bereikt? Kunt u tellen op één hand? Er zijn er maar twee aangekomen. Zelfs Mozes heeft het niet gehaald. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet gered is, want wij denken altijd in gered zijn. Nee, Mozes heeft het dus niet gehaald, maar hij mocht het van verre zien. Vanaf de berg Mebo. En de Heere God geeft daar een reden bij, omdat hij op de berg, op de rots geslagen had. Terwijl God gezegd heeft, je moet tegen me spreken. Je moest om water vragen. Dan had Israël kunnen leren wat het is om tegen de rots te spreken, met alle respect en eerbied. En dat is natuurlijk ook nog belangrijk, dat als je tot de rots gaat spreken, dat je wel afstaat van alle ongerechtigheid. Want wie de naam des Heeren van Jane aanroepen, staat af van alle ongerechtigheid. We moeten dus in een positie komen van dat volk van Israël, maar we moeten niet zo vleeselijk zijn als Israël. We moeten leren dat die geestelijke les die zij leren, dat wij hem zeker leren. We gaan terug naar Deuteronomium en ik heb een ontzettende hoeveelheid teksten gevonden, maar ik ga ze allemaal niet erop laten zien, want dan kan we de hele Sabbat doorgaan tot vanavond 6 uur toe, om alleen maar die sheets te lezen. We gaan er maar hooguit 16 lezen vandaag. We zijn normaal gewend om de 10 tot 11 te doen. En ik zal proberen er niet vijf minuten per sheet over te doen, maar ja, we hebben toch Sabbat met elkaar, we hebben sneeuw buiten, we kunnen toch niet makkelijk wegwezen, hè? Wat zegt uh, Vader via de mond van Mozes? Hij zegt: neig je oor. Wie? Gij hemelen. Dan wil ik. Het spreken van Yahweh is het belangrijkste wat er is. Want wat er nog nooit geweest is, wordt door het spreken van Yahweh in aanzijn geroepen. Amen. Want wat er niet is, dat schept Hij door te spreken. Als vader ja weer gaat spreken, neig nou je oor hemelen, want ik wil spreken, en de aarde hoorde naar de woorden van mijn mond. Dus vader spreekt, wat spreekt hij? Woorden. En in die woorden zit verpakt wat vader in zijn geest heeft. Als hij wil gaan scheppen van een boom, dan zegt hij boom. En als er nooit een boom was, dan staat er een boom op het moment dat hij het zegt. Het duurt nog niet eens een minuut voordat hij groot is, want hij staat er op het moment dat hij het zegt. Kunt u het begrijpen? Zo snel schept God. Hij spreekt en het is er. Dus daar hebben we mee te maken als we het over spreken van God hebben. Dat spreken van de woorden die God spreekt, dat noemt Mozes mijn leer, hè? dat is de onderwijzing, dat is de Torah, druipen als regen. Mijn reden, druppel als dauw. En Mozes heeft het wel duidelijk over het spreken van de woorden van Yahweh, hè? Ja, zegt hij, als regen buien op het jonge groen en als regen stromen op het kruid. Vind je dat een enorme mooie aanduiding over het spreken van Yahweh? En tot hij dan zegt, hemelen en aarde, hoor daarnaar. Mijn leer, mijn onderwijzing is als regen en mijn reden als dauw. Want, zegt hij, ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Geef grootheid onze God. Zeg het eens hardop. Als we de naam van Yahweh uitroepen, over wie hebben we het dan? Dan heb je het over God. De enige waarachtige God, wiens naam is Yahweh en hij wordt de rots genoemd. Meer dan 60 keer staat in de Tenach. Daar komt het woordje de rots voor en dan is het over het spreken van jaren. Kunt u voorstellen tot die rots met het volk van Israël meetrekt door de woestijn? Hij heeft natuurlijk wel gesproken vanaf Sinei. En dat wat hij gesproken heeft van Sinei is samengebald in de tien geboden en in de Torah die komt... Dus ik denk, laat ik die plaatjes eens achter elkaar gaan zetten, tot we een indruk krijgen als de Bijbel spreekt over rots waar we het over hebben. Want dan kan je op de lange duur ineens zeggen van hé, hey, nou snappen we dat. Maar we moeten erover nadenken, wat zegt de Bijbel over de rots? Nou, u kunt het in die concordantie nazien. Je komt boven de 60 keer uit. Ik kwam op 66 keer. Maar ik heb er 6 afgetrokken, omdat daar niet helemaal exact over het woord ging. Over wat ja we maar meer dan 60 keer zegt de hele Tenach: Dat de woorden die van Yahweh komen, dat is de rots. Hij is de rots. Wiens werk volkomen is omdat al zijn wegen recht zijn. Hij is een God van trouw, Yahweh, zonder onrecht. Hij is rechtvaardig en waarachtig is wie? Is hij. Kun je nou voorstellen dat de Bijbel vol staat met zulke uitdrukkingen over de rots. Dit is om te starten. Deuteronomium 32, vers 5. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld... die zijn zonen niet zijn... maar een schandvlek, een verkeerd en een vals geslacht. Het gaat hier over Israël in de woestijn. Had hij niet tegen Israël gezegd... je bent mijn eerste zoon, mijn eerstgeboren zoon? Amen. Dat volk werd verklaard als de eerstgeboren zoon. Je zou kunnen zeggen een jachiet... Want ook Isaac was een jachiet. Een enig geborene. Daarom heet Yahweh... Gat. En dat is maar één. Maar jachiet, als er wel eens twijfel mogen bestaan over dat woord... ...dat heeft te maken over de enige geboren zoon. En het leuke was, Isaac... ...was de jachiet van... ...Abraham. Hoewel die al een eerstgeboren zoon had, het was Ismaël. Maar die was van zijn slavin... Wordt op die manier dus niet aangesproken. Dus de jachiet van Abraham is Isaac. En uit zijn lijn gaat Messias komen. Maar daarom heet Abba Yahweh. En gat En dat is één, een telwoord. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld. Dat is het volk van Israël in de woestijn. Die zijn zonen niet zijn. Dus hij noemt dat hele volk zijn eerstgeboren zoon. Maar er zitten dus zonen en dochters bij. Die doen dus niet wat hij zegt. En hij noemt dat, dat is verderfelijk handelen. Verderfelijk hebben tegen Yahweh gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en een vals geslacht. En dan zegt hij tegen dat volk, tegen die valse zonen, vergeld gij op deze wijze Yahweh, gij dwaas onwijs volk. Is hij niet uw vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft, die u toebereid heeft? Kun je hoe je verhouding moet staan tegenover Abba Yahweh? Begrijpt u de constructie? Vergeld gij, dat is dat volk wat ongehoorzaam is, op deze wijze Yahweh? Je moet God niet vergelden met ongehoorzaamheid. Je moet God vergelden met gehoorzaamheid. Maar dat is moeilijk voor ons die uit een christelijke traditie komen en hebben geleerd dat dat eigenlijk overboord is. Die Torah. Maar daarin staat vermeld hoe we ons dienen te gedragen ten opzichte van onze schepper. Ik heb het er maar onder gezet, Israël handelt niet in overeenstemming met wat Yahweh gesproken heeft. Daar ligt de basis. Als we denken een andere weg te kunnen gaan, bent u helemaal vrij in. Maar vader Yahweh zegt, dit is de weg. Als je dus een andere weg kiest, dan krijg je taal te horen van vader zoals in Deuteronomium staat. Deuteronomium 32 vers 18. Van de 60 teksten is dit dan weer de tweede. De rots... die u verwekt heeft... hebt gij veronachtzaamd... en vergeten. De God die u hebt voortgebracht. Amen? De rots die u verwekt heeft... O Israël, zonen en dochters van mij... die nu dan in goddeloosheid handelen... ik heb jullie verwekt. De God die jullie heeft voortgebracht. Toen Jaweh dat zag... Heeft Jawe hen verworpen? Dit is heftig. Omdat hij Jaweh gekrenkt was door zijn zonen en dochters. Omdat ze ongehoorzaam waren. In de woestijn. Want daar spreekt 1 Korinthe over. Ze hadden een geestelijke les moeten leren. Omdat ze vleeselijk waren. Maar ze leerden het niet. Hij zeide. Jaweh. Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen. we zegt, ik wil mijn aangezicht voor dat volk verbergen. Dat is wat anders dan verwerpen, begrijpt u het? Hij heeft zijn volk nooit verworpen, want hij heeft een verbond met Israël. En zien wat hun einde wezen zal. Want zij zijn een verkeerd geslacht. Kinderen die geen trouw kennen... Je bent alleen maar een kind als je trouw bent aan het verbond. En God heeft een verbond gemaakt met Israël. Ja, ook al met Adam. Zelfs aan Adam is al een verbond gemaakt dat er een zaad zou komen wat Satans kop zou verpletteren. Dat is Yeshua. Hij is de Messias die al vanaf Adam verkondigd wordt. En het wonderlijke is, je komt de naam van Messias helemaal niet tegen in de Bijbel verder. In dat hele tenag. Maar je gaat wel zien waar er gesproken wordt over de gezalfde. Er zijn vele gezalfde. Het leuke is, als je die teksten gaat opzoeken en je gaat eromheen lezen, dan krijg je een fantastisch beeld over Yeshua. Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik wil zien wat dan hun einde wezen zal. Want ze zijn een verkeerd geslacht. Het zijn kinderen die geen trouw kennen. Dat zal van ons eigenlijk niet meer gezegd hoeven te worden. Ik heb een tekst gehaald uit Samuel, 2 Samuel 23, vers 1 tot 4. En dan gaan we de nadruk leggen op het woordje van. Alleen maar om ergens de nadruk op te leggen, want de Bijbel staat er vol van. Dit zijn de laatste woorden van wie? Van David. Van wie zijn de woorden? Van David. Het zijn dus de laatste woorden van David. Dan gaat hij verder. Spreuk van David, zoon van Izei. Als deze constructie gebruikt wordt, kunnen we met onze lagere schoolkennis over taal weten wie er spreekt, waarover die spreekt, waar het vandaan komt. Als David een spreuk doet, is het een spreuk van David. Ja, Willem, dat weet ik al. Okay. Als Izei een zoon heeft, en dat is David, is David de zoon van Izei. Maar Izei is niet David en David is niet Izei. Alleen in ons christelijk denken schijnt het mogelijk te zijn dat Yeshua de zoon van Yahweh is. En tot dan ook geworden, ja, maar Yeshua is Yahweh. Het is een kromme gedachte die door onze theologie en de gemeenschap geslopen is. Maar Yahweh is Yahweh en Yeshua is Yeshua. Deze constructie vindt hij door de hele Tenach en het hele Nieuwe Testament. David is de zoon van Isaïe. En dan zegt hij een spreuk van de man die hooggeplaatst is. Wie is dat, die hooggeplaatste man? Dat is David. Want hij is de koning, eind van zijn leven en ligt bijna op sterven. Maar David, hij is wel de gezalfde van Jacob's God. Mooi is dat, hè? Hij is dus Messiach. David is Messiach in de tijd dat hij koning is over Israël. Kun je je het voorstellen, als je nou 60 teksten gaat lezen, die over die gezalfde spreekt. In allerlei vormen om een idee te krijgen wat is gezalfde in Gods woord. Nou, één ding is duidelijk. Koning David, de gezalfde van Jacob's God. De liefelijke in Israëls lofzanger. Zo wordt er over Davids liederen gesproken. We gaan verder. Vers 2 van 2 Samuel 23. De geest van Yahweh... ...spreekt door mij, zegt David. Zijn woord... ...dat is wat Yahweh spreekt. Snap je? Dus de geest van Yahweh spreekt door David. Zijn woord is op mijn tong. Dus wat David spreekt is het woord van Yahweh. Israëls God spreekt. Israëls Rots zegt tot mij. Vind je een mooie tekst? Gewoon in twee samen wel. Wie spreekt er? Dat is de rots van Israël. Dat is Yahweh. De enige waarachtige God. Een rechtvaardig heerser. Dit zijn de woorden die u spreekt. Ga ik niet verder uitweiden. Een rechtvaardig heerser over de mensen. Een heerser in de vrezen gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Een morgen zonder wolken. Door de glans na de regen spruit jong groen uit, uit de aarde. Het gaat om Er komen woorden uit de mond van Yahweh, Die komen in de geest van David. En David spreekt de woorden van Yahweh. Het gaat altijd over... spreken van woorden. Wij hebben door de theologie moeten leren. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. En we vullen het woord, je woord in met een hoofdletter W. En we zeggen hij is Yeshua. Maar het is een verkrachting van het woord van God. Want hij spreekt daarover de logos. Over spreken... Dus je hebt het over de spreker. Durft u aan me te zeggen? In het beginnen was het spreken. Dat spreken was God nabij, zegt de andere vertalingen tegenwoordig. En dat spreken is God. Het spreken is Yahweh. Maar omdat we geïndoctrineerd zijn en van het spoor af geholpen worden door de drie-eenheidsleer en wat er omheen zit, gaan we zeggen, oh dat woord is Yeshua. Hij heeft door Yeshua heen geschapen. Nee, hij heeft omwille van Yeshua alles geschapen. En de mens is naar het beeld van Yahweh geschapen. En dat beeld is Yeshua. Hij is de enige rechtvaardige die zonder zonde zijn weggegaan is. Exodus 20, vers 18. Hele mooie, want hier zitten we naar de verkondiging van de tien geboden op de berg Sinaï. Het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, de geluiden van de bezuin, de rokende berg... Toen het volk het zag, beefde het en het bleef van verre staan. Die rots waarvan Abba Yahweh spreekt, is de basis van het verbond met Israël. Ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, zegt het volk, dan zullen wij horen. Want ze konden dat geweld van Abba Yahweh niet meer aanhoren. Ze hadden rubberen knieën gekregen. Alsjeblieft Mozes, spreek jij met God en dan zullen wij wel naar jou luisteren. Maar dus ook niet, hè? Want uiteindelijk gaat Abraham via Mozes spreken tegen het volk en er is nog geen gehoorzaamheid. Maar God spreekt niet met ons, omdat wij niet sterven. Zo heftig is het. Maar Mozes, die zegt tot dat volk, vrees nou niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. Hij verzoekt ze niet, hè? Verzoeken dit doet een ander. Maar God die kwam daar zo, met al zijn heerlijkheid en geweld, met bliksem en, en woorden, een wezen om dat volk op de proef te stellen. Met de reden opdat er vrees voor Yahweh over u komen, zodat gij niet zondigt. Dus de vrees van Yahweh moet komen over het volk. Door de dingen te horen, tot ze maar heel goed zullen beseffen, overtreedt mijn gebod niet. Als je vrees voor Yahweh weggaat, dan zeg je, ja, maar het kan toch ook anders? En dan ga je het anders doen. Maar dan zul je moeten vrezen. Daarvoor komt Yahweh op deze wijze tot Israël. Yahweh, die komt tot Israël door woorden te spreken. En het is Yahweh spreekt de gezalfde woorden. Als iemand dus iets te zeggen heeft in de gemeente, en hij noemt een woord of een zin, en die is niet te linken aan de zinnen en de sprekende van Yahweh, dan moet je gaan twijfelen over wat gesproken wordt. Wat komt nou uit de geest van God en wat is geest van God? Is dat wat God zelf spreekt. Daarvoor moest Mozes het op de, in een boek schrijven. Het moest naar de ark toe. Het moest in het midden in het hart van de tempel. En in dat hart van die tempel waar dus dat stond mocht niemand komen. Ja, één keer per jaar de, de hoge priester. Uiteindelijk moeten we naar openbaringen toe. Daar moeten we eindigen dadelijk. Tot er dan ik maar één is die waardig is om te ontvangen. Want u en ik, wij zijn niet waardig om uit de hand van God te ontvangen. Wij kunnen niet zonder Yeshua en zijn gerechtigheid voor Gods aangezicht komen. Maar we kunnen wel hier zijn en in onze geest verhuizen naar het allerheiligste waar God is. En waar zijn uh, ark des verbond staat, waar de engelen eroverheen staan. En dan kunnen we voor vader verschijnen door het bloed van Yeshua. Echt waar. zonder Yeshua hebben we geen mogelijkheid om tot vader te naderen. Maar Yeshua is de zoon van Yahweh. Toen sprak Abba Yahweh tot u uit het midden van het vuur. Een geluid van woorden, hoorde gij, want daarvan hebben ze staan rillen. Maar een gestalte nam gij niet waar. En die zullen we ook nooit waar nemen. Want God is niet zichtbaar. God is zo allemachtig groot dat het hele sterrenstelsel meet hij tussen zijn duim en zijn pink wij zijn geschapen in de buik van vader we kunnen niet eens zien hoe hij eruit ziet maar hij is geest maar hij kan zich wel door woorden uitdrukken en bij u verstaanbaar maken zodat je gaat luisteren naar wat je eigen schepper zegt hij heeft geen gestalte het wonderlijk is wel dat de gestalte gods is in Yeshua geopenbaard die uitspraak kent u wel en het wonderlijke is, niet alleen in Yeshua, maar doordat wij in Yeshua geloven, komt de gestalte gods ook in ons. Dus als het goed is en ik ontmoet u, ga ik in u de gestalte God zien. En die kunt u alleen maar verkrijgen door Yeshua te aanvaarden, de verzoening van zijn bloed te aanvaarden en een nieuw begin te maken. En in vreugde en in vrede met God gaan leven. Dan herkennen we aan elkaar de gestalte gods in ons. Durft u de aanbod te zeggen? Want het is een heel groot strijdpunt bij trinitariërs over de gestalte gods in Yeshua. Want dan zeggen ze, zie je wel, hij is God. Nee, hij is de zoon van God. Maar in hem komt de gestalte. En wij zijn in Yeshua en we ontvangen dezelfde gestalte van God door de geest. We namen de gestalte niet waar, alleen maar zijn stem. Daar gaat hij weer. Hij is Yahweh. Hij maakte het verbond bekend. Hij die u geboot te houden, de tien woorden... Hij schreef ze op twee stenen tafelen, weet u nog, met zijn vinger, gaf hij de tien woorden mee. Ik denk ik zal ze voor een herinnering erbij zetten, voor het geval je ze niet kent. De eerste vier geboden hebben te maken met onze liefde tot Abba Jare, en die worden samengevat door Yeshua. En de tweede, zes, is onze liefde tot onze naaste, te beginnen met onze vader en moeder. Dan zegt Yeshua, er zijn twee geboden die de hele wet samenvatten, en dat is de liefde. Tot vader en de liefde tot onze naaste. Zo vervul je de hele wet in liefde. Dus denk niet, nou ga ik de geboden houden, nou heb God me lief. Echt niet waar, want je struikelt of je maakt tekort. We hebben het gewoon niet. We zijn al sterfelijk geboren. We worden dus niet het eeuwige leven gekregen door het exacte houden van de geboden. Want hij zegt ergens tegen de farisees. "Gijlieden onderzoekt de schriften, dat is Torah, en gij meent daarin het eeuwig leven te hebben. Maar dat is niet waar. Hij zegt, want die geschriften, die getuigen van mij, zegt hij. Dus als je de Torah leest en niet kijkt naar het offer... Dat moesten ze ook in het Oude Testament doen. Want dan hadden ze de offers in de tempel. Dan hadden ze de hogepriester. De hogepriester, de gezalfde. Wie is onze echte priester? Naar de orde van Melchizedek? Dus Jezua. Dus er gebeurt iets in de tempel van God in de woestijn, want heel die tempel die gaat mee door die woestijn heen. En het hart van de tempel is de Ark des Verbonds met daarin de tien geboden. De rots die met hem meegaat. Gods eigen vingers schreef op de rots. Het verbond, doe dat en leef. Als die tien geboden binnenkomen, dan moeten ze in de Ark des Verbonds. De rots was Christus, herkent u hem nog? De gezalfde. Wat is de rots? Is Yahweh zelf. De woorden die Yahweh spreekt komen op de rots. En die gaan dus in de ark. Want zouden wij geconfronteerd worden met de tien geboden. Dan leeft er van ons niemand meer. Het is de rots die door de woestijn gaat. Ik heb vroeger heel wat nagedacht over die rots. Ik denk hoe is het toch mogelijk? Gaat er nog zo'n hele dikke rots mee. Het volk loopt door die woestijn. Die rots erachteraan. En dan komt er weer een moment. Ik tik tegen die rots. Die je water. Ik heb rare gedachten gehad. Totdat ik Torah ging snappen. Er is maar één Torah, dat is de leer van Yahweh. Onder woorden gebracht door Mozes. Neergezet op papier door Mozes. Dus ook de geschreven Torah zijn de levende woorden van Abba Yahweh. Maar alles wat in de Torah staat, wordt samengebald in de tien Geboden. De kern van de Torah. We gaan de volgende stap doen in Deuteronomium 31. We hebben dus nu de tien Geboden gehad, maar het gaat verder toen Mozes gereed was met de woorden deze wet, volledig in een boek op te schrijven, maar toen hadden ze boekrollen natuurlijk, de boekdrukkunst kenden ze nog niet, maar dat zal natuurlijk boekrollen zijn geweest, gebood hij de Levieten die de ark van het verbond van Jabber droegen. Hé, hey, mooi hè? De woorden die God geeft, dat is natuurlijk dat verbond. Dat verbond moest opgeschreven worden en wat moest hij? De Levieten ...die de ark van het verbond van Jabe droegen. Die kregen een opdracht. Neem dit wetboek... ...en leg het naast de ark des verbonds. Van Yahweh. Wat is Yahweh? Dat is je God. Opdat het daar tot getuige tegen u zei. Hé, hey, dit is weer wat anders. We hebben dus de tien geboden in de ark... ...en we hebben nou ineens woorden van de wet naast de ark. Kunt u het volgen? Dit is wat naast de ark ligt. Wat staat er allemaal? Inzettingen, rechten, verordeningen. Want wat gaat er gebeuren als je ligt? Of steelt? Of je naast de niet lief hebt? Dan moet je voor het sanheid erin komen... die in overeenstemming met het Torah... met de leer van God... je kunnen zeggen... kost je twee schapen. Of één schaap, of een rund. Je kan je vrijkopen, erken je schuld. En ga ermee naar de tempel. Dan werden de zonden overgedragen op de tempel. En één keer per jaar... ...overgebracht naar de ark van het verbond. Er was maar één hoge priester... ...die mag één keer per jaar in het allerheiligste komen... ...zoals Yeshua als onze hoge priester... ...één keer is ingegaan in dat hemelse heiligdom. Voor eens en voor altijd... ...een offer gebracht hebben van zijn eigen bloed. Dat is de reden waarom wij pleiten op het offer van Yeshua. Want we kunnen anders Abba Yahweh niet ontmoeten. Dus door het bloed van Yeshua... ...kunnen we Abba Yahweh ontmoeten... Als u de constructie gaat bedenken om nu ook nog te zeggen dat Yeshua ja zelf is, dan ben je op een doctrine bezig, op een menselijk dogma, wat op een filosofische wijze tot stand gebracht is. Want alle goden van vroeger, dat waren geesten, die moesten incarneren in een mens, en zo werd een mens God, en die werd hij verheerlijkt als God totdat hij ging. Oh ja, dan moest die geest weer over in een ander, oh dan is hij nu onze God. Dat is een zootje. Maar ook de Roomse Kerk heeft dat willen verklaren. Ze beginnen met de twee-eenheid. Met Yeshua en met Yahweh. En uiteindelijk zo tegen 400 komt de heilige geest erbij. Moest natuurlijk ook een persoon worden. Nou, ik weet wel, lieve mensen, als je tegen Wim Verdouw spreekt en ik zeg wat maar tegen u, dan ben ik Wim Verdouw. Maar wat ik in mijn geest heb, dat is de geest van Wim Verdouw. En dat zal ik door mijn spreken onder woorden brengen. Maar als je met mij te maken hebt, heb je met mijn geest te maken. En dan kan je zeggen, nou, hij is niet zo slim. Nou, is goed. De ene is slimmer dan de ander. Maar mijn geest is Willem Verdauw en Willem Verdauw spreekt wat hij in zijn geest heeft. Dus als je het over de geest van God hebt, heb je het over de geest van Yahweh. En die noemen we dan heilige geest. Alles andere wat anders is dan wat de heilige geest die uit Yahweh komt zegt, is een onheilige geest. Want dat zijn dus niet de woorden van Yahweh. Nou zegt hij heel duidelijk, Mozes... Uh, dit wetboek legt het nou naast de ark van het verbond van Yahweh, uw God, op dat daar tegen je getuigen. Je hebt een aanklager nodig, toch of niet? En als de aanklager geweest is, heb je ook nog een verdediger nodig? Heb je ook nog zo, ja, maar dit is niet helemaal zo erg, Oké, we moeten toch boete betalen. Nou, we aanvaarden dat offer wat God zelf gebracht heeft. Zijn eigen zoon. Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. Kijk, dit zijn hele belangrijke woorden. Want als we met de wet van Yahweh te maken krijgen, dan zit er bij ons weerspannigheid. Want we willen eigenlijk niet. Totdat je gaat snappen hoe de liefde van Yahweh functioneert, en dan zeg je: Oh, heer, nou was me nou maar helemaal, met Petrus. Dit is weerspannigheid en hardnekkigheid. Wanneer jij, terwijl ik thans nog levend bij je ben, zegt Mozes, tegen Yahweh weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer als ik dood ben. Mozes die weet waar het om gaat. We zitten dus aan het einde van Deuteronomium hier, dat is het, net de periode dat Mozes zelf gaat sterven, dat hij de bed op gaat het beloofde land gaat zien, wat hij dus niet gaat halen. Maar hij zegt, ik ken mijn volk. Hij geeft ze een waarschuwing. Dus de Torah van Mozes is gewoon de Torah van Abba Yahweh. Dat is wat God gezegd en gesproken heeft tegen Mozes, uitgedrukt op papier. Er is dadelijk zelfs een Torahrol, een boekrol met zeven zegelen. En niemand mocht die boekrol open doen. Want niemand was waardig. U niet, ik niet, hoewel we hier de Torah open doen. Maar wij ontlenen onze waardigheid aan Yeshua. De Torah, broeder en zuster, dit zijn de woorden van de rots. Dus wat in de tien geboden in de ark ligt, ligt onder de Torah, naast de ark, om tegen u te getuigen. En als je het er eens bent dat hij tegen je kan getuigen, dat je gelogen en gestolen hebt, en dat je goddeloos geleefd hebt, dan zeg ik, ik erken het. Dan staat er in datzelfde boek ook de oplossing. En dan is de hele Torah verwijst naar Yeshua. En dan zegt die tegen farizeeën: ga je onderzoeken altijd de schriften, en je meent dat je daar in eeuwig leven hebt. Hij zegt maar die getuigen wel van, mij, nee. Maar juist hem schoppen ze de laan uit. Ze hangen hem aan een hout. Dus ook de Torah, geschreven Torah, broeder en zuster, dat zijn gezalfde woorden, omdat ze uit de geest van Yahweh komen. En dat gezalfde heeft te maken met de rots. En de rots is Yahweh, en wat God spreekt, Yahweh, dat zijn de woorden van de rots. En die gaat met Israël mee door heel de woestijn, en vandaag nog steeds, als Israël zich bekeert en terugkomt tot Torah, en tot de kern van Torah, Yeshua, want het heeft ook geen zin om te zeggen, ja, hoor, ik geloof in Yeshua, en nou ben ik gered. Ja, dat is echt niet waar, het is wel uw start... maar je zal wel in overeenstemming... met de regels van Gods Koninkrijk moeten gaan leven. Is dat moeilijk? Ja, is even moeilijk in het begin... want heel je familie die gaat gekke dingen tegen je zeggen. En ze zeggen dat je altijd al gek geweest bent. En dan ga je ook nog wettisch worden. Ben je Jood? Nou ja, dat niet echt helemaal, maar toch wel weer een beetje. Want ik uh, loof, de Heer... Judeër ga je bijna worden. We gaan even terug naar Koronthe 10, want daar zijn we begonnen... Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld, broeder en zuster, geschikt. Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, wat door de Torah geopenbaard wordt. Als je de Torah leest, heb je geen lust meer om kwaad te doen. Vroeger kon ik met gemak kwaad doen, helemaal geen moeite. Je had een glad gezichtje, je kon je netjes gedragen. Je had altijd een donker pakken, zelfs nog een vestje met een kettingtje, weet je wel. Je was zo gereformeerd als dat je dik was maar het zegt helemaal niks want ik had dezelfde witte billen als mijn buurman we zijn allemaal niks anders als onze buurmannen. maar we hebben een andere geest ontvangen waardoor we deel zijn geworden aan het koninkrijk van God gekocht en betaald door broeder Yeshua daarom zijn we anders hij zegt wordt ook geen afgodedienaars zoals sommige van hen gelijk geschreven staat het volk zette zich neer om te eten, te drinken ze stonden op om te dansen het lijkt in Manuel wel wel wij komen hier ook om te eten en te drinken, we staan op om te dansen. Maar dat bedoelen ze daar dus niet. Onze broeders in Israël, die door de woestijn trokken, die trokken hun kleding uit... en ze gingen in een blootje rondom het gouden kalf. En dan zeggen ze tegen dat gouden kalf, jij hebt ons verlost uit Egypte. Nou, dan zijn ze toch echt de kop kwijt, of niet? Dat gebeurt. Mozes is nog maar koud terug van de berg. En dan hoort hij dat, ze nauwelijks, en dan gooit hij dat hele verbond tegen de rots kapot. Verbond weg. Gods genade komt uiteindelijk opnieuw en ze krijgen weer de nieuwe geboden en weer opnieuw geschreven en die gaat uiteindelijk in de ark. Ze vereren die gouden kalf als, ja jij hebt ons verlost, jij bent onze rots. Laten wij geen hoererij plegen zoals sommigen van hen deden. En er vielen er op één dag 23.000. Kunt u het voorstellen? Stel voor dat alle mannen die naar de hoer lopen, in één keer doodgaan, En je moet ze ophalen bij de hoeren. Zitten ook christenen tussen? Want we hebben dezelfde gevoelens, dezelfde zieke gedachten, die we moeten alleen overwinnen, omdat we God moeten kennen. En moeten vrezen naar zijn Torah. En moeten zien op de verzoening door het bloed van Yeshua. Ik denk ik zal het plaatje maar half maken, om u niet in de verzoeking te brengen. Laten we weer niet verzoeken, broeder en zuster, zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de slangen. Hé, hey, hoe kunnen wij nou weer verzoeken? Nou, je verzoekt weer echt, je moet maar eens doen, waarvan hij zegt dat je het niet moet doen. Dan gaat automatisch de vloek komen die hij lang hebt uitgesproken. Hij zit niet uit de hemel te kijken of hij toevallig fout gaat. Nee, hij heeft één keer een vloek uitgesproken... en die treft op het moment dat je fout gaat. In het Nederlands verkeer hebben we dan wel eens geluk... omdat je de politieagent net voor bent, heb je het niet gezien... dus je gaat het rode licht. Alhoewel, ze worden slimmer, ze maken een foto. Jammer, hè? Maar lieve mensen, God verzoeken betekent gewoon willens en wetens doen... waarvan hij zegt, doet het niet. Of iets niet doen, waarvan hij zegt, het moet je wel doen... Je moet je naaste lief hebben en voor hem zorgen. Vindt u het leuk als je dit zo hoort? Ik had nog verder willen gaan, want uiteindelijk moet die slang op een staak gezet worden. Weet u nog? Dus de zonde die dat volk deed om door van Torah af te wijken, daardoor werden ze door de slang gebeten. Ja, ze waren natuurlijk door die slang gebeten. Uiteindelijk gaat dat volk van Israël die, uh, die, die slang aanbidden. Wist u dat? Dan komt er een koning die vernietigt die hele slang en die gooit hem eruit, omdat ze waren tot afgoderij gekomen. Nou weet ik wel dat wij op Yeshua moeten zien die op dat hout gehangen wordt. Maar het is een vloekpaal. En hij hangt daar in mijn plaats. Nou gaan we dat hout verheerlijken waar onze Heer op gehangen heeft. En eigenlijk was ik het die er hing. Kunt u snappen wat Rome flikt door dat kruis met die leidende Messias te verheffen als aanbiddingspaal? Toen we de protestanten kregen. Die zeiden, ja dat kunnen we niet doen als Rome. Hè? Weet je wat we doen? We halen de Christus eraf. Want we prediken de opgestaande Heer. Halleluja. Maar ze hadden die paal ook. Weg moeten duvelen. Hebben we broeders en zusters in ons midden die uit Bethesha komen? Steek je vingers op. Toen ik er voor het eerst op visite was. Ik was erg vroeg. Ik denk ik wil alles zien. Hing er een groot kruis voor het raam. Weet je wat onze broeder uh, Etterman deed? Ik heb hem zien kruis dragen. Heerlijk. Er mogen wel eens dingen zijn dat we mopperen, maar hij draagt dat kruis de kerk uit. Weg met dat kruis. Verwerpt hij daardoor Yeshua? Nou, ik wilde nooit meer een kruis in mijn huis zien toen ik het door had. Het is over met het kruis. Gouden we kruisen om je nek? Weg ermee. Er zijn dingen, mensen, waar we nemen afgoderij mee Is dan Yeshua afgoderij? Nee, hij was het plaatje van onze zonde. We kunnen dat nooit verheerlijken. Maar we verheerlijken Yeshua die als hoge priester zijn werk verricht in het allerheiligste. Amen. Noem dat maar eens gezalfd. Maar de rots is Yahweh. Hij dient ook voor Yahweh. Hebreë daar zegt Paulus het heel mooi. Dan noemt hij het al gelijk. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat. We zullen een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterzijde van de troon. Als ik op de troon zit, broeder en zuster... En mijn zoon komt naar boven. En ik gaat hier aan de rechterhand zitten. Dan gaat hij mee regeren met vader. Durft hij aan me te zeggen? Hij zit niet op de troon. Hoger nog een keertje in de troon staat er vertaald. Maar het is heel duidelijk wat Paulus zegt. Hij zit aan de rechterzijde van de troon. Het is de rechterhand van God. Hem wordt ook alle macht gegeven. Maar wel door de Almachtige. Dus onze Heer Yeshua ontvangt aan de rechterzijde van de troon gedelegeerde almacht van zijn vader. En zo krijgt Jozef het met de farao. Farao die zegt, je krijgt alles in mijn koninkrijk, behalve mijn troon. Dus eigenlijk werd Jozef een soort god in vreemde... Frankrijk, ik zeggen. een god in Egypte. Want niemand kon ook maar doen, je kan het gekste niet opnoemen, maar je had Jozef nodig om wat te doen in Egypte. Maar Jozef zelf moest naar de farao. die zegt, ik heb een vader, hij is schaapshedder, dat wist hij schijnbaar niet. Ja, die komt hier naartoe De oude zit in hem, heel gozer, maar zegt dat is voor, voor jouw vader. Schitterend. Want de uh, Egyptenaren, die hadden niks met die, uh, die schaaphedders. Hè? Later verandert dat wel, want de Arabieren worden natuurlijk ook behoorlijke schaaphedders, maar goed. Lieve mensen, de hoofdzaak is dat we een hoge priester hebben... die gezeten is aan de rechterzijde van de troon, der majesteit. De majesteit is? Ja, mee. De dienst verrichtende in het heiligdom... De ware tabernakel in de hemel, die Yahweh opgericht heeft en niet de mens. Dus Yeshua is dus de echte hoge priester. die naar de orde van Melchizedek is uitverkoren de vader. Niet omdat hij uit de priesterlijn kwam, jij bent mijn zoon. En die haalt hij naar boven omdat hij rechtvaardig is. En hij gaat het hoge priesterlijk werk doen, waarvan de hele schaduwdienst in de woestijn een symbool was. Alleen Yeshua is in staat om voor het aangezicht van Abbejaar te komen. En dan nog met zijn eigen bloed op het offerdeksel. En vader zegt, het is goed. Alle die bij jou horen, ontvangen van mij gerechtigheid, rechtvaardigheid. Ja, worden rechtvaardig verklaard. Hebreeën 9, vers 24. Want Christus, daar komt dat woord weer. Zie je dat wij het een hoofdletter meegeven? Het staat niet in de grondtaal, hè? Maar ik ben het ermee eens. Christus is hier Yeshua, hè? Want Christus, de gezalfde, is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. De gezalfde is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt. Nee, dat was de aardse overpriester. Het waren allemaal symbolen, een afbeelding van het ware. Maar waar is de Christus ingegaan? In de hemel zelf. Om thans voor ons ten goede voor het aangezicht van Jabe te verschijnen. Het is dus niet zo dat Yeshua in de hemel komt en voor Zijn eigen aangezicht verschijnt. Als je dus de theorieën volgt van de drie-eenheidsleer of de twee-eenheidsleer, dan zou Yeshua voor het aangezicht van Hemzelf moeten verschijnen, want Hij is zelf God. Dit stelt hem voor, onze Heer Yeshua. De hoofdsom nu, de zaken waar wij spreken, zegt onze broeder Paulus. De hoge priester die ingegaan is in de ware tabernakel, waarvan de aardse tabernakel een symbool was, een schaduw. Hij komt voor, het offer, voor deze, hè, waar de engel over staat, deze tien geboden liggen daarin. Hier heb je nog een reukofferaltaar, dat zijn de gebeden van de heiligen Die opgevaren naar Gods aangezicht. Daar doet hij het allemaal voor. Hè? Je krijgt dadelijk in Openbaring nog een paar mooie stukjes te zien. Want in openbaringen 5, vers 1 staat... Ik zag in de rechterhand van wie? Van hem, en dat is Yahweh... Die op de troon zat, een boekenrol... Beschreven van binnen en van buiten... Wel verzegeld met zeven zegels. Wie zit er op de troon? Abba Yahweh zit op de troon. En Yeshua die komt van de aarde naar boven. En dan komt hij in die heerlijke troonzaal... Waar Abba Yahweh op de troon zit. En wat heeft hij in de hand... Hij heeft een rol in de hand. Maar die rol, broeder en zuster, is wel verzegeld met zeven zegelen. En er zijn ontzettend veel theorieën over. Heel interessant. En we gaan er ook nog wel wat uitzoeken. Want wij willen natuurlijk allemaal gaan weten waar we het nou mee te maken heeft. Ik zag een sterke engel die met stem uitriep... Wie is er waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Er was niemand die waardig was om die boekrol te openen. Want wilt u een zegel van deze boekrol openen, moet je wel een paar hoedanigheden hebben voordat je dat zegel mag verbreken. Dat is met elk zegel. Niet iedereen mag zomaar een zegel verbreken als het niet erfgenaam is. Begrijpt u? Een erfenis wordt ook verzegeld. En dat wordt hè, pas overhandigd als je het zegel mag verbreken. Dan kan je de inhoud lezen. Dus die engel die zegt, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Nou, het is heel simpel. Helemaal niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. Hoofdstuk 5 van openbaringen vers 4 gaat hij verder. En ik, staat daar ik, dat is Johannes, die krijgt het visioen, die krijgt ook de engel te zien, die krijgt de stem te horen, soms verklaart de engel wat en zo gaat het door in hoop. Openbaringen, maar je moet hem leren lezen. Ik, Johannes, ik weende zeer. Want niemand was waardig om dat boekrol open te maken... terwijl dat de rol van het leven is. Niemand is waardig. Omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen... of die maar in te zien. Hier hebt je het niet over hemelingen. Nee, het gaat over mensen hier op aarde... En in de hemel, nergens waren de mensen of wezens die dat mochten doen. Of konden doen. Luister goed. Eén uit de oudste die zei tot mij, ween niet. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels toepen. Wonderlijk, de leeuw uit de stam van Juda heeft dus overwonnen. De wortel uit de stam van David, hè, dat zijn de takken, de spruit... Ergens anders wordt weer spruit gebruikt. Spruiten, weet je wel uit het profetisch woord. Heeft het allemaal op Messias te zien. De leeuw uit de stam van Juda, die wordt waardig bevonden om die te openen. En ik zag in het midden van de troon, en van de vier dieren. Dieren is niet goed vertaald, moeten een wezens zijn. En te midden der oudsten zie ik een lam staan. Zo mooi zeg, in het midden van de troon ziet hij een lam staan. Als geslacht. Hij heeft ook nog zeven horens en zeven ogen. He, zeven horens met zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods. Hé, hey, zijn dat dan zeven heilige geesten? Nee, dat is weer lastig, hè? Als je zegt dat de Heilige Geest een persoon is, heb je dus zeven personen. Ik heb het begrepen van iemand die heeft me uitgelegd dat de zeven geesten Gods, het is de zevenvoudige geest. Het zijn de uitingen van maar één God. Het is ook niet zo dat een van die geesten Yeshua zou zijn, als engel. Want de Heer heeft heel dadelijk gezegd, tot wie van de engelen heb ik gezegd, ik zit aan mijn rechterhand. Heeft hij nooit tegen een engel gezegd. Engelen zijn geesten van God, die het woord van God brengen, daar waar het moet komen. Dus Yeshua die kan ook nooit een van die zeven geesten geweest zijn. Want hij is het lam. Vers 7. We gaan verder op het lam. En het gaat over het lam kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem, dat is Yahweh, die op de troon gezeten was. Lieve mensen, dit is geen spelletje van één persoon die God is en dan toch nog aan zijn linkerhand geeft wat er in zijn rechter zit. Hier komt de zoon van Yahweh, komt voor de troon van zijn vader en die heeft een rol met zeven zegelen en niemand is waardig. Maar wel de zoon van Yahweh die die verwekt heeft in Maria. ...die een zonderloos leven leidt. Hij is op dus bijna dezelfde manier... ...in leven verwekt als Adam. Adam werd door het woord van Yahweh... ...gevormd uit klei. Daar kwam Eva uit voort. En die twee moesten dus één worden... ...om kinderen te verwekken. Maar dat hele geslacht is gevallen... ...en aan de dood onderworpen. Nou heeft vader door te spreken... ...tegen Maria... ...uit diezelfde vrouw uit stof... ...een zoon verwekt. Hij is 100 procent mens... 100% mens, alleen God is zijn vader. En zijn vader is rein. Er komt een reine uit een reine, want de vrouw bepaalt dus niet de toestand van het kind. Dat wordt bepaald door het zaad van de man. Nou, moet je luisteren: toen dat het lam de boekrol nam uit de rechterhand van zijn vader, Abba Yahweh. Wierpen de vier dieren, oftewel de vier wezens en de 24 oudsten, zich voor het lam. Schitterend, hè? Want als je uit de hand van je vader de boekrol krijgt met de zeven zegelen, dan bent u echt alle aanbidding waardig. Dus buigen voor Yeshua is dus niet fout, hè? Maar als we voor Yeshua buigen, wie eren we dan? Hij heeft dus wel alle macht uit de hand van Abba Yahweh gekregen. Dus die 24 oudsten, ja, die wierpen zich voor het lam neder, hebben er elk een citer en een gouden schalen. En dat is wonderlijk, want die gouden schalen, die zijn vol met reukwerk. En dit zijn nou de gebeden van de heiligen. Welke heiligen? Dat zijn de heiligen. Waar gaan uw gebeden naartoe? Die voor Gods aangezicht komen? Die worden geheiligd door het bloed van Yeshua, want in zijn naam kom je voor vader, hè? Zij zongen een nieuw gezang, zeggende, en dit is een hele heftige, gij, lam, zijt waardig, de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij, het lam, Yeshua, zijt geslacht. En gij, het lam, Yeshua, hebt hen, hey, de heilige, hen voor God, Yahweh, gekocht met uw bloed. We zijn dus door het bloed van Yeshua gekocht. Voor wie? Voor Abba Yahweh. Amen? Zo staat de Bijbel vol. Als je misschien nog vijf teksten kan vinden in de Bijbel waar je nog twijfels over hebt, dan kunnen we ze met je onderwijzen en laten zien waar dus de teksten veranderd zijn of waar woorden gebruikt zijn die een andere richting opwijzen. Maar dit zijn openbaringen uit het Woord van God. Heeft u hem gezien, lieve broeder? Het lam is waardig om de boekrol te nemen en haar zegels te openen. En het lam is geslacht. En het lam heeft hen, dat zijn de heiligen, voor jaren gekocht met zijn bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Elke stam, taal, volk en natie. Horen wij ook als Hollanders bij. Je hoeft geen Israëliet te wezen. Nee, door het geloven in Yeshua word je wel een Israëliet. Het laatste stukje. Vers 10. Gij, Yeshua, hebt hen, dat zijn de heiligen voor Yahweh, gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Lieve mensen, dat bent u. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua, en wij zijn gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op deze aarde. We zullen vandaag al moeten heersen als koningen. De zonde onder onze voeten. We hebben gezien waar het kwaad vandaan komt. We kunnen in gehoorzaamheid aan Abba Yahweh naar zijn geboden leven. En waar we tekort zijn gekomen, roep de naam van Yeshua aan en dan zegt vader, oké okay, mijn zoon, start op, ga weer verder. Hij is zo geduldig en langmoedig en genadig. Al die kenmerken van Abba Yahweh moeten in ons komen. Wij moeten volkomen gaan lijken op het beeld van vader, dat kunnen we vinden in Yeshua. Nou, hij maakt het verder af door te zeggen, ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de wezens en de oudsten. En het getal was tienduizenden van tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Zeggende, met luider stem, en hierin gaan we meedoen, hè? het lam, dat is Yeshua, dat geslacht is, is waardig te ontvangen. Heel de schepping roept dat. Tenminste, degene die de woorden van Yahweh verstaan. De macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof. Ik denk dat dat de zegels zijn van de rol. Maar goed, dat is mijn mening. Maar er moesten zeven zegels losgemaakt worden. Want niemand had daar het recht toe. Daar had Yeshua het recht toe. Om die open te maken. En uiteindelijk kreeg hij inzicht in de volkomen Torah van zijn vader. Ik denk dat het nodig is dat wij gaan beseffen wat het wil zeggen dat je de macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de lof hebt. Maar dat is onze Heer Yeshua. Hij is de zoon van Abba Yahweh. En Yahweh is de enige berachtige God. En Hij heeft gezegd: Buiten mij is er geen ander. Alleen we kennen het woord God niet helemaal goed in het Oude Testament, want er staat Elohim. Maar ook Mozes wordt door God Elohim genoemd en Aaron zijn profeet om tegen de farao te praten. Is dan ineens, ja Mozes is dit dan God zelf? Echt niet waar, echt niet waar. Dus we moeten dan leren verstaan wat het woordje God betekent. De laatste, alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen... Hem, dat is Jaweh die op de troon gezeten is, en het Lam Yeshua, zij lof en eer, en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo geven we onze Heer de eer, en daarom kunnen we onze handen opheffen. Tot slot, om de wijsheid te vinden: van wie ontving nou Yeshua alle eer? Hij ontving ze van zijn vader. En in Gods Koninkrijk is er geen spelletje totdat één en dezelfde persoon is. Buig voor onze broeder Yeshua, want daarmee eer je zijn vader. Wie mij eert, zegt hij die de vader. Daarom kunnen we van hem zingen. Maar hij is de eeuwige zoon van de vader. Hij zal terugkomen binnenkort. Hij zal koning der koningen worden op aarde. En dat zijn de titels die hij van zijn vader krijgt, want hij regeert onder de... Almacht van zijn vader, broeder en zuster, mogen u gezegend zijn door deze woorden en de Heer beter leren kennen. Geprezen zij zijn naam tot in alle eeuwigheid. Sabbat shalom.